Het is tien uur, Martijn Nijhuis met het nos journaal Ruim vijftig landen willen dat het internationaal strafhof in Den Haag misdaden in Syrië onderzoekt, schrijven ze aan de VN-veiligheidsraad. Ook Nederland heeft de brief ondertekend. De VN meldde zelf al dat er sinds maart 2011, toen de opstand tegen president Assad begon, zeker 60.000 mensen in Syrië om het leven zijn gekomen. Omdat Syrië niet is aangesloten bij het internationaal strafhof, kan het Hof alleen iets doen als de veiligheidsraad daarmee instemt.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 Het winterse weer veroorzaakt morgen hinder op het spoor, de weg en in de lucht. De NS en Schiphol waarschuwen voor vertragingen en annuleringen. De ergste overlast wordt verwacht in de zuidelijke helft van het land. De ANWB gaat uit van zo'n 400 kilometer file, twee keer zoveel als normaal. In Friesland wordt van alles gedaan om de ijsvorming te bevorderen. Gisteravond werd het gemaal bij Stavoren al uitgezet. Vanavond volgden de sluizen bij Harlingen, Zoutkamp en nieuwe zeilen. Daardoor is het water minder in beweging en neemt de kans op ijs toe. Het waterschap heeft bovendien een vaarverbod ingesteld voor alle waterwegen. Met uitzondering van de vaarwegen die voor beroepsvaart worden gebruikt. Het weer. Vanavond en vannacht dus sneeuw. Vooral in het zuiden en midden van het land, ook morgenochtend. Vannacht vriest het 2 tot 7 graden. Morgen overdag komt de temperatuur waarschijnlijk ook niet boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NOS, Langs de lijn, met Jack van Gelder Bijzonder goedenavond, het is in Amerika de dag van het grote alleszeggende Lens Armstrong interview bij ons is het gewoon de dag dat de liefhebbers van natuurijs hartkloppingen kregen... toen ze hoorden dat morgen de eerste marathon wordt gereden. Vanmorgen hebben ze die aangevraagd, er lag er 2,5 centimeter. Maar inmiddels, ik ben op het ijs en we boren hier. Er ligt ook 3 centimeter ijs, dus dat ziet er uh, echt heel goed uit. Die eerste marathon die gaat hier morgen door, ja. Straks gaan we het ijs in noord controleren. Althans, ik niet, maar we laten dat doen en houden u op de hoogte. Komende vrijdag ontwaakt de Eredivisie van het betaalde voetbal uit zijn winterslaap. De competitie wordt hervat door koploper PSV... waar aanvaller Jamie Lens misschien wel aan zijn afscheidstoernooi... op de Nederlandse velden begint. Ik heb mijn uh, ambities uitgesproken. En dat is dat ik een, uh, een mooie transfer wil maken. En uh, als er niks komt, uh, dan uh, speel ik met alle plezier nog steeds bij PSV. We besteden ook aandacht aan de tegenstander van Aanstaande Vrijdag van PSV. Pek, Zwolle. In Melbourne zijn de open Australische tenniskampioenschappen begonnen. Het evenement duurt twee weken, maar niet voor de Nederlandse vrouwen. Nou ja, ik baal nog steeds wel. Na nou, de wedstrijd was natuurlijk wat meer. En uh... Ja, vooral omdat ik eigenlijk niet lekker gespeeld heb. En uh, ja, je hoopt toch uh, op een Slam altijd goed tennis te spelen. En uh, dat was vandaag helaas niet gelukt. Er worden angst en Rust, zij verloren. Zij niet alleen. Ook voor Kiki Bertens viel het doek al op de eerste dag. Verder ook nog aandacht voor de lucratieve hockeycompetitie die in India is begonnen. Dat alles tot 11 uur in Langste Lijn. Maandagavond En ik heb het idee dat de bureauredacteur en de eindredacteur het er gewoon op doet. Dan is er altijd wielernieuws. nieuws. We weten dat ik daar ontzettend gek op ben. Voor zijn eerste optreden na zijn dopingbeschuldiging... heeft Lance Armstrong zijn excuus aangeboden aan de stichting Livestrong. Zo meldt het Amerikaans persbureau Associated Press. Armstrong bracht gisteren in zijn woonplaats Austin... al een bezoek aan de stichting die hij mede heeft opgericht... en die zich bezighoudt met de bestrijding van kanker. Vandaag verschijnt hij bij Oprah Winfrey... voor opname van een tv-programma dat later deze week wordt uitgezonden. Dan nieuws uit eigen land. De Nederlandse ploegen, de K.W.U. en de Nederlandse dopingautoriteit zijn naar buiten gekomen met een gezamenlijk plan om de wielersport een schoner en met name ook geloofwaardige imago te geven. De ploegen nemen geen renners meer aan met een dopingverleden. Dat geldt voor de periode na 2008. Marcel Winters, voorzitter van de K.W.U., legt uit wat er gebeurt met renners die voor die periode in de fout zijn gegaan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 Wintels verwacht dat werknemers uit het verleden... op basis van de nu bepaalde mildere strafmaat... makkelijker een bekentenis gaan doen. Ook Daan Luijks, manager van vakantieverleid so DCM... denkt dat renners uit die periode door dit plan van aanpak... over de streep worden getrokken... om eindelijk, zou je bijna zeggen, met een verklaring te komen. De mogelijkheden die ze nu krijgen door uh, te bekennen... erover te praten, volledig mee te werken... en dan een strafvermindering van twee jaar na zes maanden... en met een baangarantie, ze mogen na zes maanden terugkomen... Uh, is denk ik een dusdanig aanbod... Waarvan wij hopen, met, met alle partijen, dat ze daar gebruik van gaan maken. Want aan de andere kant, als iemand er nu geen gebruik van maakt, maar iemand anders wel en die noemt namen, en dat is volledig meewerken, betekent het dat degene die genoemd is, maar niet zelf meegewerkt heeft, een schorsing van twee jaar krijgt en niet meer welkom is in een Nederlands ploeg. Als werkgever, ben je daar blij mee? Want ik kan me zo voorstellen, in het geval van Sky... daar was het heel duidelijk, renners die met een verklaring kwamen... met een dopingverklaring uit het verleden... Ja, die werden meteen ontslagen. Uh, ja, daar waren ze vanaf. Ja, dat, dat klopt. Uh, alleen wij denken, als je iemand voorhoudt... Van, nou, als je nu de waarheid vertelt, kun je gaan. Uh, dat de kans dat iemand praat heel klein is. Uiteindelijk heeft dat één iemand gedaan. Uh, er zijn erbij, die hebben misschien de mond dichtgehouden... omdat ze bang waren voor een baan. Nou, dat willen wij voorkomen. Wij hopen nu echt een keer de onderste steen boven te krijgen... en dat iedereen eens gaat uitleggen in de periode wat daar gebeurd is. Het is een periode die voor ons bestaan afspeelt. Wij zijn begonnen op 1 januari 2009, vakantseleid DCM. Toch hebben we er nu heel erg veel last van. Continu bekentenissen, roddels, stukken in krant in pers. Wij hopen nu dat er één keer echte duidelijkheid komt... zodat we een nieuwe stap kunnen maken en weer naar de toekomst kunnen kijken, naar het wielrennen kunnen kijken. En dat we over tien jaar kunnen, nog steeds trots kunnen zijn op de resultaten die nu zijn geleverd. En niet dan weer de vraag moeten stellen, wat is toen gebeurd? Hoe moeilijk was het trouwens om de drie Nederlandse ploegen op één rij te krijgen, op één lijn te krijgen? Nou, eigenlijk niet zo moeilijk. Wij zijn in november al begonnen met praten. We waren het eigenlijk heel snel eens. Alleen eh, gisteravond om half tien kreeg ik een e-mail van iemand dat hij toch niet meedeed. Inmiddels heeft hij gesmest en gemaild dat hij wel de vragenlijst wil in laten vullen, maar later aan zal sluiten. Dus dat vind ik jammer, want we hebben met alle partijen, de drie ploegen, de KU en de Nederlandse dopingautoriteit nauw samengewerkt aan dit, dit contract, deze overeenkomst. Dus het was mooi geweest dat hij hier ook zou zijn. Hij heeft daar moverende redenen voor, neem ik aan, om hier nu niet te zijn. Bij Algo Shimano zeggen ze we staan achter het akkoord, maar wij vinden dat het niet ver genoeg gaat. Er moeten meer garanties komen dat het in de toekomst uitgesloten is dat renners in de verleiding komen.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 een gaand proces zijn om het te verbeteren. Moeten die renners trouwens even los van dat ze naar een commissie moeten stappen, dat ze die vragenlijst moeten invullen, moeten die renners ook naar buiten toe komen richting publiek met een verklaring. Vind jij dat het openbaar moet? Ik vind wel dat we uiteindelijk een lijst moeten presenteren waarin iedereen vermeld staat die heeft bekend. Ik denk niet dat we één voor één renners moeten. Uh, Presenteren die hebben bekend. Ik denk dat we gewoon een lijst moeten maken. Deze renners hebben gebruik gemaakt van de faciliteit die er op dit moment is. En daarmee is de chaos af. Ik denk dat ze dan al genoeg boetedoening doen. Het is al zo moeilijk voor hun, voor de familie, het gezin. Dus ik denk dat dat genoeg is. Argo Shimano was er dus niet bij vanmiddag. Dat heeft u gehoord in het gesprek van Gio Lippens met Daan Luiks. Blanco Pro Cycling, het voormalige Rabobank, was er wel. Algemeen directeur Richard Plugge over hoe zijn ploeg nu aan de slag gaat. Nee, ik denk dat het, uh, wij moeten gewoon kijken uh, hoe zit het nu bij ons, in onze ploeg. Ja, Harold Knebel, uh, mijn voorganger uh, bij de ploeg, heeft dat uh, een schoon grondverklaring uh, genoemd. Nou, ik vind dat wel een mooie term, ik moest hem wel opzoeken trouwens. Maar uh, uh, hè, dat betekent dat je gewoon de grond die je koopt, uh, de, de ploeg die je hebt, dat die schoon is. Dat daar, uh, dat daar uh, geen gebreken aan zijn die verborgen zijn. Nou, en Dat is wat wij uh, met deze aanpak uh, voor ogen hebben. Uh, we kunnen aan de slag nu met die uh, aanpak over het verleden, over het heden en over de toekomst. Want er zitten al een aantal dingen over de toekomst in. Uh, maar er moet nog veel meer over gesproken worden. Je hebt het hier wel over een cultuuromslag die je moet gaan maken. En die krijg je niet uh, voor 1 april 2013 er even doorheen geduwd. En daar het... moet je met elkaar over praten. Ja, we hadden het over het verleden en we wachten op de toekomst. Maar ik ga gewoon even lekker terug in de tijd. Dat kan bij Langs de Lijn. We gaan terug naar 1981. Dit zijn de Rolling Stones. Met het lekkere geluid, het rauwe geluid. Weet u het nog, hoe het heet? Start me up. I'm fed maar Start Me Up van de Rolling Stones. We gaan het hebben over tennis en we doen het met de Australian Open. Ik moet wel eens denken aan een uh, vrouwelijke collega van heel lang geleden bij ons... die dacht dat de Australian Open zo heette omdat het uh, op een uh, onoverdekte banen gebeurde. Inmiddels is dat veranderd. Je zou eigenlijk uh, in die trant kunnen zeggen dat de Australian Open... voor twee Nederlandse uh, tennisters alweer dicht is. Want in het Engels spel uh, verloor Arangsta Rus en Kiki Bertens in de eerste ronde. Bertens ging in uh, twee sets onderuit tegen de Tsjechische Lucy Hadretschka... We gaan er zo meteen over napraten met verslaggever Mark Brassen. Maar eerst maar even luisteren wat Bertens zelf van haar wedstrijd vond. Ik denk dat ik heel goed aan die wedstrijd begon. Ik kwam gelijk 2-0 voor. Maar ik vond het heel lastig in het begin met de wind. En met haar harde slagen, die draaiden elke keer eigenlijk mijn lichaam in. En waardoor ik eigenlijk telkens niet goed uitkwam voor de ballen. En toen was eigenlijk binnen no time, uh, stond ik gelijk 5 2 achter. En uh, ja, daarna speelde ik wel een goede game. Maar uh, pakte zij gewoon eigenlijk heel goed de eerste set. Ja, je voelt het al een beetje aankomen. Aan het eind van die eerste set dat je beter gaat spelen. Um, in die tweede set wordt het dan, zeg maar, nou, gaat het gewoon gelijk op. Um, maar krijg je wel je kansen. Je hebt zelfs een, een setpoint bij 5-4. Um, ja, was dat een moment dat je dacht van nu moet ik doorpakken? Ja, ik denk dat ik heel die tweede set uh, heb ik eigenlijk de goede dingen gedaan. Ik heb aanvallend gespeeld en uh, dat is net al een hele vooruitgang dat ik het gewoon durf in deze wedstrijd om zo te spelen. Dus daarmee mag ik denk wel, daar kan ik denk ik wel tevreden over zijn. En ik heb inderdaad, ik heb mijn kansen gehad. Ik heb een aantal breakpoints gehad en zelf één setpoint. Maar ja, op die momenten viel het gewoon net niet mijn kant op en ging misschien toch nog iets te veel nadenken inderdaad. Je komt dan een break achter bij 6-5, dan serveert zij voor de wedstrijd. Dan speel jij uh, een goede game, zijn een slechte game. Wat, wat was dat voor game? Ja, eigenlijk speel ik een goede game. En zij iets minder. ze serveerden wat minder. Waardoor er ik er iets beter in kwam eigenlijk. En uh, ja, op dat moment lukt het net wel. Het is dan jammer dat het natuurlijk niet op 5-4 dat het net niet dan lukt. Maar uh, ja, op dat moment zit je natuurlijk weer in die wedstrijd. En was het denk ik ook een uh, spannende tiebreak daarna. Ja, Zo'n tiebreak spelen. Uh, je staat er bekend om dat je een knokker bent op de baan. Veel drie setters uh, trek je eruit. Uh, is dat dan, heb je dat vertrouwen ook om tegen zo'n speelster dat te doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik gewoon inderdaad die tweede set lang heb ik gewoon echt de goede dingen gedaan. En uh, valt het misschien twee puntjes wel net de goede kant op, dan win ik uh, die tweede set. En dan weet je nooit hoe zo'n derde set loopt. Dan ga ik er natuurlijk weer voor knokken en doen. Maar ik moet er misschien in het vervolg gewoon voor uh, zien te voorkomen dat het gewoon een drie-setter gaat worden. Dat ik gewoon gelijk in die eerste set gelijk doordruk. En dat het dan niet spannend hoeft te worden. Ja, je staat voor het eerst nu in dit hoofdtoernooi in Australië. Uh, je hebt een, een, een toernooi gemaakt hier in Australië. Welk gevoel uh, overheerst er nu na de eerste week in 2013? Ja, ik denk dat ik gewoon op de goede weg ben. Ik heb, uh, in een heel veel wedstrijden heb ik gewoon echt goede sets gespeeld... waar ik gewoon in uh, eigenlijk heb gedurfd om te tennissen. En dat is voor mij uh, denk ik heel positief... omdat dat in het verleden was ik daar eigenlijk nog een beetje bang voor. En ja, het vertrouwen in mezelf is gewoon ook gewoon gegroeid. Dus ik denk dat het alleen maar positief is, ja. En je houding op de baan, soms wat emotioneel, hoort ook misschien wel een beetje bij je spel. Uh, is dat iets uh, wat je nog misschien moet in, in toom houden? Ja, ik denk misschien af en toe wel op sommige momenten. Maar ja, mij helpt het ook weer op andere momenten door gewoon weer fanatiek er te gaan staan. Dus misschien af en toe een beetje, ja was was een paar jaar geleden ook in Melbourne. Het is geweldig om mee te maken. Een schitterend toernooi. Maar ze lichten dus al snel uit, Kiki Bertens, in gesprek met Edwin Peek. Aan de lijn hebben we nu Mark Basser, uh, collega-verslaggever... die het allemaal volgt voor de NOS. En Mark, uh, goedenavond. Bertens verloor met 6-2 en 7-6. Een dus tussen de tweede set. Zoals ze zelf zegt, daar lagen de kansen voor Bertens. Ja, inderdaad Jack, goedenavond. Ja, daar lagen zeker de kansen voor de Nederlandse Setpoints, Ze gaf het zelf al aan bij 5-4. Heel spannende tiebreak. Die ze uiteindelijk verloor met 10-8. Het draaide in die tweede set om een, om een paar puntjes. Die vielen dan net niet haar kant op. Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Wij verslaggevers zeggen vaak het verschil tussen de top en de wat mindere speelsters. Of de subtop of de speelsters daar nog onder. Dat is dat die topspelers op bepaalde momenten wel weten wat ze moeten doen. Op die belangrijke momenten. Die spelen dan, nou Kiki's Better zegt. Ik, ik ging nadenken. Nou ja, die andere spelers die denken dan inderdaad niet. naar die doen gewoon. Die hebben bepaalde patronen, vaste ritmes, bepaalde ideeën over hoe die punten te spelen. Nou, dat heeft Kiki Bertens nog niet. Dat moet ze ook allemaal nog leren. Dat geeft ook helemaal niet dat ze dat nog niet heeft. Ze, ze, ze is nog jong. En daar kan ze nog enorm veel stappen in maken. Ze heeft dus inderdaad ja, de kansen gehad in die tweede set. Ik had het nog moeten zien als ze een, als ze een derde set had, had mogen spelen. Maar goed, zover is het, is het niet gekomen. Nee, het is altijd wel leuk om even te zeggen dat er maar op dit moment 59 Dames zijn die beter tennissen dan Bertens. Toch hebben we zoiets van, dat is er weer zo van net niet. Of gaat zij verder doorbreken, denk je? Zij gaat wel verder doorbreken. Zij, zij, kiest heel duidelijk de weg van de, van de geleidelijkheid. Dat, dat was in de jeugd al zo. Ze is, is, stapje voor stapje bestormt zij, zeg maar, uh, het vrouwentennis. Um, en nogmaals, ja, dat, dat, dat moet je gewoon leren. Ze moet, ze moet hiervan leren. Nou, dat doet ze. Ze weet gelukkig heel snel naar de wedstrijd. Dit interview was, geloof ik, een uur na de wedstrijd. Weet ze de vinger al op de zere plek te leggen. Ze weet uh, wat ze hier aan heeft. Wat ze aan deze nederlaag heeft. Ze weet waaraan ze moet werken. Dit is weer een ervaring. Hè? Het was de eerste keer in Melbourne. Ze stond op baan 22, geloof ik, ergens op een, op een verre buitenbaan tegen, tegen het hek aan. Het waaide daar hard. Nou, daar moet, ze, daar moet ze natuurlijk aan wennen aan de omstandigheden. Ze heeft natuurlijk wel getraind. Ze is al een tijdje in, in, in Australië. Ze heeft al een paar wedstrijden achter de rug. Maar goed, op zo'n groot toernooi, zo'n eerste ronde spelen, hoofdtoernooi halen voor het eerst. Ja, dat, dat zijn toch allemaal dingen die je moet leren. En zij moet gewoon stapje voor stapje nu doorgaan met de dingen waar ze mee bezig is. En dan komt het met Kiki Bertens, want daar zit, zoals wij dan zeggen, een goede kop op. Het is een meisje dat zich niet gek laat maken, dat heel duidelijk weet waarmee ze bezig is, die goed begeleid wordt, hele stabiele achtergrond heeft, eh, trainers waar ze al heel lang mee samenwerkt. Zij gaat stapje voor stapje, gaat zij heel eh, langzaam eh, vooruit, gestaag vooruit, en ik denk dat het met Kiki Bertens inderdaad, kijk, of, of ze top 30 gaat halen, dat moet je natuurlijk altijd afwachten, of ze daar de kwaliteiten voor heeft, maar ze kan zeker nog 10, 20 eh, plaatsen, misschien 30 plaatsen, tegen die top 30 kan ze aankomen, maar dat zal gewoon een, een, ja, wat, wat tijd kosten. Is zij aan de rust voorbij eigenlijk, is zij op op dit moment meest in het oog springen de Nederlandse tennissen. Ja, als nou ja, goed, we komen zometeen natuurlijk nog over Aranska Rus te praten, wat die eh, nou, niet alleen vandaag heeft laten zien, maar eigenlijk de afgelopen week en ook aan het eind van vorig jaar heeft laten zien. Ja, dat is nou niet echt om over naar huis te schrijven. Ik heb bij Aranska Rus ook altijd het idee dat hij niet niet niet echt eh, weet wat er gebeurd is in zo'n wedstrijd. Nou, ja, dat heeft Bertens wel. Ja, het, het, het, het is wat ik zeg. Het, het gaat bij Bertens allemaal wat geleidelijker, wat makkelijker, eh, wat stabieler. En eh, ja, dat is toch zeker op zo'n eh, jonge leeftijd is dat toch is dat toch heel erg belangrijk bij Aranska. Rus is dat anders. Ja, we nou even gaan luisteren naar Rus. verlies met 6-4-6-2 van Bigou uit uh, Roemenië. Uh, geen beste wedstrijd, dat is heel duidelijk. Uh, dat heeft eigenlijk uh, Aris de Rus dan wel zo ervaren. Nou ja, ik baal nog steeds wel. Na de wedstrijd was het natuurlijk wat meer. En uh, ja, vooral omdat ik eigenlijk niet lekker gespeeld heb. En uh, ja, je hoopt toch uh, op een grenslaam altijd goed tennis te spelen. En uh, dat was vandaag helaas niet gelukt. Nee, het was geen goede wedstrijd, van beide kanten niet. Uh, maar je komt wel voor in die eerste set. Het ging hartstikke goed, Staat 4-1 voor. Uh, wat gaat er dan niet goed? Ja, ik begon wel... Uh, ja, Allebei waren een beetje nerveus volgens mij. Want uh, ja, er stond ook veel wind. En, uh, ja, we hadden geen goede rally's in ieder geval. Wel kwam ik 4-1 voor. En uh, toen hebben we eigenlijk heel veel lange games gehad. En uh, veel breekkansen gehad. En uh, niet benut eigenlijk. En uh, ja, dat was balen. Ja, en dan ook uh, wel een dingetje in die wedstrijd, uh, zeker van jouw kant ook. Ook misschien van uh, haar kant wel. Uh, je service, die liep voor gemeter. Nee, mijn service ging helemaal niet goed. En uh, ja, uh, heel veel dubbele fouten. Ik denk ook door die wind, het weiden overal. En uh, ja, het is gewoon balen. Maar ja, nu weer verder kijken. En, uh, ja, wat is, dat? Is, dat dan, uh, is dat moeilijk om dat nog om te zetten in zo'n wedstrijd? Als je dan, ja, de, de wind is er, daar heeft zij ook last van, uh, jij ook. Uh, is het dan moeilijk om mentaal dan toch proberen daar doorheen te gaan? Ja, zeker. Allebei heb je daar natuurlijk last van. En, uh, we speelden allebei niet ons beste tennis. En, uh, ja, het was gewoon geen goede wedstrijd. Maar ja, dus, uh, nou ja, je kansen heb je in die, rond die eerste set gehad. was inderdaad een hele lange set. Het uh, duurde een uur volgens mij in totaal. Uh, dan word je meteen gebroken in die tweede set. Was dat de bottleneck uh, in de wedstrijd? Um, ja, dat was geen goede game inderdaad. En, uh, ja, het, waren gewoon, uh, het was gewoon een hele wisselvallige wedstrijd. En, uh, sommige games goed, sommige games minder. En, uh, ik kreeg eigenlijk geen ritme. En, uh, ja, het was gewoon uh, het was balen. Ja, want, uh, uh, je werkt nu samen met Freddy Hemmers. Uh, je hebt het, uh, het gevoel dat dat goed gaat, dat het klikt met elkaar. Uh, wat zegt hij dan na zo'n verloren wedstrijd tegen jou? Uh, nou, we hebben gewoon even lang gezeten en gepraat over de wedstrijd... waar we aan moeten werken en uh, nou ja, morgen gewoon weer verder gaan op de baan. Zijn er nog specifieke uh, dingen die je zegt van... goh, uh, dit had je in de wedstrijd toch echt anders moeten of proberen te doen? Ja, er zijn zeker wel dingen. Sowieso mijn service en returns, dat is wel het uh, belangrijkste nu, ja. Ja, service, returns, back-end, forehand en de volley... dat moet nog even verbeteren bij Arnest Rus, lijkt het... Um, uh, Mark, uh, we horen van Rus, we horen van Bertens, we horen niks van Michele Kruijtschek. Vertel eens, uh, die is uh, weer in de Labbermand. Die is weer in de Lappermans, ja. Hartsproblemen heeft ze gehad. Nou, ze heeft in ieder geval uh, ja, een virusinfectie. Het, het, het is allemaal een beetje schimmig. Maar uh, ze heeft aangegeven dat ze in ieder geval uh, tot en met maart uh, eruit ligt. En ja, en dan is het afwachten of ze nog uh, weer terug gaat komen. Hoe ze terug gaat komen. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje het probleem. Waar uh, Ranske Rus vind ik wat minder hoor. Want die loopt al wat jaartjes mee. Maar bijvoorbeeld wel Kiki Bertens mee te maken heeft. Kijk, Krijtje, wat toch altijd een blikvanger is, die is er niet. Ja, zo'n Kiki Bertens die wint dan... Vorig jaar eh, vrijwel vanuit het niets voor de, voor de, voor de, voor de, voor de algemene sportliefhebber eh, wint hij opeens een toernooi. En wordt dan meteen gezien als nou ja, de nieuwe Michaela Krijtschek, laten we het zo zeggen. Of de nieuwe Brenda Schultz. Ja, en, en dat, dat, dat kan natuurlijk niet. En die druk ligt natuurlijk wel een beetje op, op, op beide speelsters. Om op Aranska Rust terug te komen. Ja, wereldkampioen in het, in het ontwijken van, van lastige vragen. Eh, want ze geeft eigenlijk niet echt heel goed antwoord waarover ze nou gesproken heeft met haar coach. Veertien dubbele fouten in de partij. Nul. Eh, winners met haar voorend en ze krijgt 14 breek en ze benutten 3 en ja dan komt ze niet heel veel verder dan ja de wind en de zon uh, ik kan me twee jaar geleden herinneren stond ze in de tweede ronde speelde ze uh, volgens mij tegen een tegen een Russin uh, toen zei ze voorafgaand ja ik moet goed serveren en afloop toen ze de kansloos af was gegaan tegen Koesnetsova, was dat zei ze ja mijn service liep niet uh, vorig jaar verloor ze in de eerste ronde toen hoorde ik haar zeggen ja er was heel veel wind en nu uh, voor het derde jaar achter en volgende jaar verlies ze uh, in de eerste ronde nou goed twee jaar geleden dus tweede ronde maar nu in de eerste ronde en heeft ze uh, nog steeds last van de wind. Ja, het is op het moment houdt het niet uh, over wat uh, Aranska Russe betreft. Maar u behoudt een Nederlandse vrouwen, Mark. Daar hoeven we eigenlijk, uh, behalve een incidenteel succesje... niet te rekenen op de doorbraak en dat, dat we uh, op een gegeven moment zoiets hebben van... nou, kwartfinale, finale, Grand Slam, daar zit de Nederlandse dame bij. Dat is utopie. Nee, het is, is, is, is wisselvallig. Ik bedoel, kijk, uh, vorig jaar natuurlijk wel uh, Aranska Rus vierde ronde... Roland Garrosse, laten we ja. dat niet vergeten. Derde ronde Wimbledon. Maar inderdaad, het zijn, het zijn af en toe mooie overwinningen of, of een, een set goed in een wedstrijd. En dan vervolgens is het, het, is, het is te wisselvallig. Het moet veel regelmatiger worden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Arans Karus voor de derde achterin volgende jaar uh, een beetje problemen heeft met de service. En 14 dubbele fouten is gewoon veel te veel in een wedstrijd. Ze kan het dan ook niet in die wedstrijd omdraaien. Uh, Edwin Peek noemde het in zijn, in zijn interview een dingetje. Nou, ik vind het een heel groot ding als je 14 dubbele fouten slaat in een wedstrijd. Dan speel je een nagenoeg verloren wedstrijd. Het is bij de vrouwen wel iets anders. Dan bij de mannen, eerste set 4-1 voor. Nou, die voorsprong laat ze ook nog lopen. Ja, het, het, het, is, het, het, het klopt op dit moment niet met uh, bij Aranska Rus. Uh, afgelopen jaren ook wel wat van coach gewisseld. Dan weer Ralf Kok, nu weer Freddy Hemmers junior. Die stabiele basis waar ik het over had net bij Kiki Bertens. Ja, die is er bij Aranska Rus niet. Nou, Ze heeft dan weliswaar een klik met, met, met Freddy Hemmers junior. Laten we hopen dat dat inderdaad gaat werken, dat het gaat lopen. Als er maar geen ja, wind om... staat, hè? Als ze met elkaar praten. Als, ja, als er maar geen winst staat. Jack, zeg, ik, ik tennis in Egmond en Zee, misschien moet ze bij ons even... Nemen. Ja. Een tijdje komen trainen, uh, uh, daar stormt het altijd. Hè? Ja, je had het net heel even over de mannen. Uh, kan ik uh, gewoon rustig gaan slapen? Of uh, zie ik morgenochtend, als ik wakker word, op uh, pagina 601... dat de Nederlandse mannen er ook al uit liggen? Ja, dat zou dat zou zomaar kunnen. Ja, uh, uh, voor Robin Haase zou dat geen schande zijn. Hij speelt natuurlijk tegen Andy Murray. Ja, uh, ik verwacht niet dat dat dat Murray, want dat heeft hij de laatste Grand Slam-toernooien uh, niet gedaan. Zoals alle grote jongens, uh, Djokovic, uh, Federer en ook Nadal, die maken in de eerste rondes uh, geen fouten in de in, in Grand Slam-toernooien. Murray is wel gewaarschuwd twee jaar geleden. US Open speelde niet tegen Haase, kwam hij 2-0 in sets achter, uh, repareerde niet nog wel won hij uiteindelijk in vijf. Andy Murray, uh, Robin Haase vorig jaar een vrij matig seizoen, 18 keer in de eerste ronde verloren. Zijn doelstelling top 30 niet gehaald. Uh, dit jaar ook nog niet echt overtuigend, hoewel hij zegt dat hij ze aardig staat te raken in de training. Nou ja, dat zullen we dan morgen gaan zien, maar ik ben bang dat Robin Haas er, er niet aan te pas gaat komen. Dat hij er in drie dan wel in vier sets afgaat. Ja, en dan moeten we toch uh, onze hoop vestigen, Jack, ik, ik, om je toch uh, iets gerust te laten ja, slapen vannacht. Graag. Uh, ja, Igor Seisling, uh, de Amsterdammer Igor Seisling, hey, ook geen makkelijke eerste ronde, of speelde Dennis Istomien. Dat is een Oezbeek, dat is een jongen die al uh, vorig jaar uh, rond de plaats 30 stond op de wereldranglijst. Al bezig in zijn achtste Australian Open. Veel ervaring over heeft. Ook al een keer in de derde ronde stond. Um, ja, Igor Seisling is wel, zit wel in een goede flow, zeg maar. Ik sprak hem eind december bij de Nederlandse Masters. Hij weet waar hij mee bezig is. Wil veel fysieke arbeid gaan doen om, om, om, om het stapje te gaan maken, zeg maar hoger. Hij staat nu rond plaatsen 60, 70. Nou goed, hij wil graag omhoog. Het kwartje is gevallen bij hem. Of dat genoeg is nu al tegen Dennis Istoumin, dat moeten we gaan zien. Dus het kan inderdaad... Laat zomaar zijn, Jack, dat jij morgenochtend wakker wordt, 601AZ... en uh, dat we moeten constateren dat we klaar zijn nou, uh, in laat Melbourne. Nou, zeggen op mijn leeftijd zo langzamerhand... vind je het ook überhaupt lekker als je wakker wordt. Dankjewel je Mark. Ja. This far patience is a thing I love. Hij toch een fenomeen met iemand die onvoorstelbaar stottert. En als ze zingt, dan hoor je daar helemaal niks van. Just the flirt van Miss Montreal. En laatst hoorde ik iemand op televisie zeggen... een jongen die het ook precies had. Maar die zei dan in een bar... Hee, heeft u voor mij een biertje? Hij zegt wat anders. Dan kreeg ik pas mijn bier als iedereen al de kroeg uit was. Um, we gaan uh, verder met schaatsen. Want ieder jaar, als het begint met vriezen... dan strijden Noordlaren, Veenoord, Gamsberg en Haaksbergen erom... wie de eerste marathon op natuurijs kan organiseren. En dat is vorig jaar is de strijd gewonnen door Noordlaren. Vandaag nam de KNSB het besluit om het evenement toe te wijzen. Aan aan Noordlaren. En daar rijden morgenavond de schaatsen... hun eerste rondjes van 2013 op Natuurhuis. Dat is altijd weer mooi om te zien. In Noordlaren staat op dit moment verslaggever Herbert Dijkstra al op het ijs. En de vraag, Herbert, is natuurlijk. Hoe is de kwaliteit van het ijs? Ja, Jack, er ligt hier een prachtige ijsvloer. Ik denk dat Alma-Ata daar jaloers op zou zijn. En ik heb ook even gedacht van, ik neem een schaatsen mee, ik probeer dat even. Maar dat wordt niet toegestaan, de ijsmeesters zijn streng. Er ligt hier inderdaad een vloer van zo'n drie centimeter. Daar zijn ze hartstikke zuinig op, het is dus maagdelijk ijs. Uh, het gebeurt ook niet zonder slag of stoot. Er rijdt hier elk half uur een zamboni rond. En die zamboni is gewoon een giertank gevuld met water. Maar het resultaat mag er zijn. De ijsmeester is Jan Geert Veldman, dat is hij al jaren. Jullie zijn natuurlijk hartstikke trots dat jullie weer de eerste zijn. Wat maakt dat allemaal los in zo'n dorp? Nou, dat maakt veel los, dat kun je wel zien. Als je ziet wat, uh, wat voor mensen daar daar bij komen kijken. En, uh, ja, en dan die satellietwagens op de achtergrond. Want die staan er nu al inderdaad. Drie satellietwagens, alsof de Champions League hier morgen gespeeld wordt. Uh, vertel eens even over het maken zoals jullie dat doen. Ho Hoe lang zijn jullie hiermee bezig? Nou, we zijn vrijdag nacht mee begonnen om drie uur. En uh, zaterdag ook de hele nacht door. En zondag ook de hele nacht door tot vanmorgen 8 uh, uur en toe. En toen hebben we de KNSB Groningen gebeld dat we de baan klaar hadden. En dat voor 3 centimeter ijs. Ging er ook wat mis de afgelopen dagen? Ja, zaterdag uh, doodde het alweer hard weg. En van zaterdag op zondag s nachts, nog was het even min 7, een kwartiertje. En toen in een keer was het min 2, Nou, toen konden we niks doen. Ja, en toen zaten we tegen, hebben we, de wordt hem niet. En afgelopen nacht viel het ook in het begin tegen. Maar tot, uh, het laatste stuk van de nacht. Goede fors was en we hadden vanmorgen deze vloer. Met alle respect, jullie zien er ook niet al te fris meer uit... want jullie zijn dag en nacht aan het werken. Nou, ik geloof ik, afgelopen vier nachten drie uur slaap gehad heb je. Ja, per nacht al. En dat is het waard? Dat is het wel waard, ja. Want? Omdat we morgen de eerste van natuurreis hebben... en we we Haaksbergen en Veenoord en Gamsbergen de Loeven hebben afgestoken. Dus dat geeft een goed gevoel. Vorig jaar waren jullie ook de eerste. Toen was het de opmaat voor een lange vorstperiode. Dikke twee weken vorst met grote natuurrijksklassiekers. Nu wordt er gezegd dat het NK het zou kunnen over anderhalve week. Henk Angenent heeft dat getwitterd. Geloof je daarin? Ik geloof dat wel in. Henk daar wel gelijk aan heeft. En, uh, als het nou Salade Meerwerk kan zijn, zou het leuk zijn, Maar nee, Het duurt natuurlijk nog even. Maar... Ja, en de sneeuw is natuurlijk belangrijk. Hè? Als het meer net dicht ligt, dan krijg je de sneeuw op. Kijk, en de sneeuwverwachtingen zijn voor de komende nacht al, maar het noorden wordt er van gevrijwaard. Dus misschien hebben we geluk voor de komende weken. Ik kijk nog even op de thermometer. Min acht, dat moet genoeg zijn. Dat is genoeg voor vandaag. Succes morgen. Dank je wel. Dit maakt Nederland zo mooi. Dat we weer gaan speculeren van wanneer en hoe en wat. dan. Uh, uh, Herbert, kijk jij nog even verder uh, of je nog bekende tegenkomt. Ga ik even door met voetbal. Vrijdag zit de winterstop in het uh, voetbal definitief weer op. Dan wordt de competitie hervat. Daarom gaan we deze week bij verschillende clubs langs... om te kijken hoe die clubs ervoor staan. Zometeen horen we van Rachna Niemeyer wat er gebeurt bij Pek Zwolle. Maar nu eerst aandacht voor PSV. De ploeg is weer terug uit het warme Thailand. Angelo Wiel ging op bezoek op de hertgang en sprak met Lens. Lens. mijn vertel eens... Hoe is dat, die overgang van plus 35 naar min 3? Best koud. <laughs> nou nee, ja, goed, uh, daar was het veel warmer dan hier, maar uh, ja, je moet het toch in dit weer gaan doen. Dus, uh... Eerste met de winterstop. Dat is zoals het hoort, zoals jullie het willen. En zeker in dit jaar. Geloven jullie ook echt in die titel? Omdat het de laatste jaren toch wel heel vaak is misgegaan. Nou goed. De, de voorgaande jaren hebben we ook eerst gestaan in de winststop En dat, dat er niet in, in de landstitel. Maar dat willen we dit jaar anders doen. En dat, dat gaan we zeker doen. ik denk dat ook de, de hele groep erin gelooft. En dat ja. maakt niet uit of het nu het jubileumjaar is. Maar iedereen wil denk ik kampioen En dat gaan we proberen te doen. Voor jou speelt nog iets anders mee. Jij wil vertrekken met een titel op zak. Ja, uh, dat zou heel mooi zijn als ik aan het eind van het jaar uh, een mooie transfer kan maken met uh, de landstitel. Dat is het belangrijkste. Maar dat vertrek, je, je contract loopt dan op dat moment nog twee jaar door. Begin van dit seizoen was er natuurlijk uh, interesse van Southampton. Waarop baseer jij dat dat misschien na dit seizoen wel eens echt kan gaan gebeuren dan? Ik heb mijn uh, ambities uitgesproken en dat is dat ik een, uh, een mooie transfer wil maken. En uh, als er niks komt uh, dan uh, speel ik met alle plezier nog steeds bij PSV. Maar... Uh, op dit moment uh, ja, is naar buiten gekomen wat ik graag zou willen. Dus uh, het is niet zo dat er nu al clubs zijn die, die zich gemeld hebben. Dus, uh... Southampton zal je nog steeds in de gaten houden. Uh, nou lees je natuurlijk her en der wel eens wat. Je leest een Fulham, je leest een Arsenal. Wat is daar nou van waar? Wat is er nou los van dat het misschien nog niet concreet is? Wat klopt ervan? Zover ik weet zijn er, uh, zijn er heel wat clubs die een uh, hele grote scoutinglijst hebben. en uh, Misschien sta ik ergens uh, onderaan het lijstje, dat weet ik niet. En jij zou dan het liefst naar de Premier League gaan in Engeland? Dan wel Duitsland, omdat? Dat, uh, dat qua type spel het best op, uh, op, uh, op mijn lijf geschreven is. Ik leg je een dilemma voor. Stel, je wordt kampioen met PSV en kunt volgend jaar hier Champions League spelen... of je kunt naar Southampton? Dan blijf ik bij PSV. Want een club die nu 15e staat in de Premier League, daar doe je het niet voor? Nou, dat wil ik niet zo zeggen, maar uh, het, is, het is een mooie ervaring om in de Champions League te spelen. Het is het hoogste podium... En, uh, ik heb al een keer de Champions League gespeeld en uh, zou het graag nog een keer willen doen. Met AZ? Inderdaad. En uh, ik, uh, ik verkies uh, kampioenschap spelen boven degradatievoetbal. En stel, je kunt Champions League spelen met PSV en je kunt naar een club als Fulham. Net een graadje hoger. Ja, dat moet je dan uh, gaan, uh, gaan bekijken wat, uh, wat de ambities zijn van de desbetreffende club. En... Uh, ik zie het allemaal wel. Hoe zie jij de eerstkomende paar weken? Want ja, PSV ten opzichte van de concurrentie, eh, Twente, Feyenoord, Ajax. Erg zware programma's. Dat van jullie valt dan mee. Ja, dat hebben we vaker geroepen dat wij een makkelijke programma hebben. En, en hebben we ook uh, wat punten laten liggen. En uh, het is belangrijk dat we sowieso goed beginnen. En uh, dat moeten we vrijdag doen. En uh, daarna moet je, de, moet je een goede serie neerzetten. En jij zegt uh, dat de anderen een uh, zware reeks hebben. Nou, daar kunnen we van profiteren. Maar hoe belangrijk is dat? Meteen na de winterstop? Als je doet wat je moet doen, dan kun je daar wel een verschil in maken, toch? Dat zou heel mooi zijn, want dan heb je, heb je een beetje speling ten opzichte van de directe concurrentie. Niet stond een succesvolle tweede seizoensheld van Pek Zwolle... tot voor kort in de weg. De club van trainer Art Langeler speelde voor de winterstop... attractief aanvallend voetbal en stond, staat op een veilige 14e plaats. En tijdens de winterstop kwam opeens het bericht... dat zowel Langeler als zijn assistent Jaap Stam vertrekt. Misschien nog even een klein dingetje tussendoor. Daar heeft in december een oriënterend gesprek plaatsgevonden... al met Ron Jans, maar dat terzijde. Kortom, een hoop onrust bij Pek. Ragnar Niemeijer ging aan de vooravond van de hervatting van de competitie... Eh, aanstaande vrijdag tegen PSV. Maar gewoon eens even lekker kijken daar in Zwolle. Wie nog niet is overtuigd van het nut van kunstgras... moet eens komen kijken in het stadion van Pek Zwolle. Want er wordt bij een graad of vijf, misschien wel meer onder nul... gewoon getraind op het veld. En niemand heeft last van die lage temperatuur. Kortom, het werk kan gewoon doorgaan bij de ploeg van trainer Art Langerle. Ja, nou ja, als het niet helemaal stijf bevroren is... of als er geen sneeuw op ligt, dan is dit... Uh... Het beste alternatief voor een mooi grasveldje. Het vriest dus. En niet zo'n beetje ook. Wat een verschil met Belek, waar Zwolle een paar dagen geleden nog maar op trainingskamp was. Ja, dat klopt. Hoewel het in Turkije zo richting de avond ook wel richting deze temperaturen ging. Maar inderdaad is die wel een stukje frisser. PEC-trainer Art Langeler en zijn assistent Jaap Stam leiden de training alsof er niets aan de hand is. Maar tijdens de winterstop werd duidelijk dat zij Zwolle gaan verlaten aan het einde van het seizoen. Jaap Stam is inmiddels rond met Ajax. Ik ga naar Ajax, ja. Ik heb die, uh, die keuze al gemaakt. En uh, ze waren vrij concreet. En voor mezelf wou ik ook naar een andere, een grotere organisatie... en uh, met nog andere, of meer andere trainers aan het, aan het werk, samen aan het werk... om te kijken van hoe, hoe zij het doen en hoe het in een andere, grotere organisatie aan toe gaat als trainer zijnde. Dus, uh, dus vandaar dat die keuze voor mij ook niet zo heel moeilijk was, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat gaat Langeleur doen? Ik moet iets doen waar ik me goed bij voel en uh, lekker bij voel. In de afgelopen jaren is dat zo geweest en dat is nog steeds zo. Maar ik heb het idee dat als ik nog een keer langdurig verleng bij Zolle... dat er ook een keer een moment gaat komen waarop dat niet meer zo is. En uh, daar ben ik liever voor. Langeler praat met name over het sportieve. Over onlangs gepubliceerde geruchten. Dat de sfeer binnen de club niet goed zou zijn. En dat Langeler problemen zou hebben met een deel van de enthousiaste aanhang. Daarover zegt hij niets. Ik pretendeer zelf altijd maar een beetje geestelijk onafhankelijk te zijn. Ik, ik uh, richt me niet op, op geld of zekerheid. Ik... Uh... Uh, wat ik net zei, dat je, dat je zelf signalen krijgt voor jezelf. Dat je denkt, van nou als ik hier nog drie jaar werk, ja, dan weet ik niet of ik nog steeds zo gemotiveerd, zo scherp kan zijn als ik nu ben. En dan is het beter om, uh, om daar uh, tijdig bij uh, voor die tijd daar dingen in te doen. Ik ben het je eens dat je daardoor misschien wel wat zekerheden uh, in twijfel gooit. Andersom heb ik uh, ook wel de overtuiging dat het voor mij altijd werk zal zijn. Uh, jij gaat weg, maar Jarbestam gaat ook weg. Zit er nou een verband in of zijn dat twee losga losstaande zaken? Nee, die staak staan los van elkaar. We, hebben natuurlijk wel eens, uh, we bomen daar wel eens over, dus zo rond oktober en november hebben we wel eens elkaar gepolst. Wat ga jij doen? Nou, het was voor ons allebei al wel helder dat we zouden gaan stoppen. Daarmee hebben we ook gezegd dat we niet uitsluiten dat we in de toekomst nog een keer samen gaan werken. Maar het is niet iets dat we aan elkaar verbonden zijn of blijven. De combinatie is uh, goed geweest de laatste jaren. Ja, hij heeft zijn papieren niet, Want anders was het misschien wel een leuke kandidaat geweest als hoofdcoach. Nou ja, dat, uh, inderdaad. Het is jammer dat dat nog niet gelukt is, maar uh, nou goed dat... Uh, hij, uh, Jaap is verstandig genoeg om een weg te kiezen die hem uiteindelijk uh, prima in staat uh, doet zijn... om hoofdcoach te worden, denk ik. Nou, Op dit moment is uh, zijn traject denk ik, uh, heel goed. Die, die, uh, die mogelijkheid is niet, uh, niet aanwezig. Kijk, en, uh, ik moet mijn uh, coach bij voetbal nog doen, mijn cursus. Nou, dat is over anderhalf jaar. Dan kan ik daarin beginnen. Dus dan ben je tweeënhalf jaar verder als je het hebt. Ja, dan ben je wel weer 2,5 jaar verder gegroeid in je ontwikkeling. Dus dan pak je wel weer heel veel dingen mee. Dus, uh, misschien is het ook wel goed dat je gewoon rustig aan begint en, uh, en rustig opbouwt. En, en daarna misschien ooit een keer voor een, uh, voor een club, voor een team komt staan als hoofdtrainer. Uh, zoals ik er nu kijk, vind ik het wel heel leuk. En is het wel mijn, uh, mijn streven, laat ik het zo zeggen. Dus wie weet uh, hoe het gaat in de toekomst. Het vertrek van de trainers is niet het enige in Zwolle wat momenteel voor gefronste wenkbrauwen zorgt. Arne Slot gaat ook de club verlaten. Hij is een van de sterkhouders, een van de gezichtsbepalende spelers. Maar wel veelvuldig geblesseerd voor de winterstop. Hoe is die boodschap dat zijn contract niet wordt verlengd bij hem aangekomen, bij Arne Slot? Nou, dat roept wel wat vraagtekens bij jezelf op. Uh, het zou in uh, eind januari, zonder uh, mijn contract, dat ze dat duidelijk en kenbaar moesten maken. Nou, als je het al uh, half december aan mij vertelt... Dan, uh... Nou, dan, denk je, dan, ga je, dan krijg je wel wat vraagtekens bij, maar goed, uiteindelijk is het ook uh, iets wat je moet respecteren, want de club moet ook uh, blijkbaar die beslissing uh, nemen en dan moet je ook verder en dan. Vervolgens kijk je van, uh, ga je kijken wat er op je pad komt, het is natuurlijk wel zo dat de club uh, op een ander vlak wel met me door wil. Nou, dat is even mij om te bepalen van, wil ik dat of wil ik nog voetballen, of wil ik ergens anders een trainingscarrière gaan beginnen of wil ik helemaal iets anders gaan doen. Ja, want hier gaat een assistent weg, Jaap Stam, zijn naam is al gevallen, uh, een open plek. Uh, ja, en de hoofdtrainer gaat weg. Dus wat dat betreft moeten er twee posities ingevuld worden. Nou, dat, uh, dat is in eerste instantie. Uh, is wel iets wat ik op de lange termijn ambiëren overigens. Maar nog niet uh, gelijk. Je komt uit een groep waar je nog middenin zit. Um, lijkt me niet het meest ideale. En dus ik zit zelf meer aan een jeugdteam te denken om die te gaan trainen. en de weg de geleidelijkheid te volgen. Moeten we ons nou zorgen maken over de sfeer hier. en hoe het eraan toe gaat? Want het zal niet voor het eerst zijn. en misschien is daar nu geen sprake van. maar toch, uh, ja, dat als duidelijk is dat iedereen hier weggaat dat er toch een andere soort uh, ja, sfeer hangt opeens. Ja, nou, ikzelf heb daar helemaal nul signalen voor. Sterker nog, we hebben met elkaar uitgesproken... dat eigenlijk niemand van deze spelersgroep en trainers... wil volgend jaar in de Super League werken. Dus uh, iedereen is enorm gedreven om te proberen... Uh, ons uh, in die Eredivisie te houden. En dat is in ieders belang. In mijne, maar ook van de spelers en alle mensen eromheen. Dus ik ben nou helemaal niet bang voor... dat er daar in motivatie of in uh, hiërarchie naar mij toe iets gaat veranderen.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 Davanti alle oggine, ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? geluid van Eros Ramazotti, en nummer van het album Noi. Wij dus uit uh, november 2012. En we gaan het hebben over iets heel anders over hockey. De lucratieve en veelbesproken hockeycompetitie in India is namelijk begonnen. Via een veiling hebben clubs eind december topspelers aangetrokken... en de eerste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld. Onder de spelers de doelman van de Nederlandse hockeyploeg, Jaap Stokman... Hij verloor met zijn ploeg de Punjab Warriors. U hoort het goed, de Punjab Warriors van de al even ge gevreesde Delhi Wave Riders. Het werd 2-1. In verband met het tijdverschil met Delhi hebben we eerder vandaag een gesprek opgenomen. Stokman, vertelt tegenover Walter Temperman. Wat zijn eerste indrukken zijn? Nou, het is heel, heel groot opgezet en het is heel gaaf om mee te maken. Omdat wij de eerste wedstrijd speelden was er ook een openingsceremonie met echt een hele hoop. Uh, uh, Toeti's en bellen. Dat was eigenlijk één groot circus met uh, heel veel vuurwerk, uh, lasershow's en uh, dat soort fransen. Dus dat was leuk om, uh, om mee te maken. En uh, nou, de wedstrijd was zelf ook uh, uh, bijzonder. Het was uh, vrij druk. Er zat een man of 10.000 op de tribune. En uh, dat was een uh, vrij groot kabaal. Dus dat, uh, nee, het was leuk om mee te maken. Jammer dat we verloren hebben, maar uh, we hebben nog uh, elf uh, competitiewedstrijden. Ja, elf wedstrijden nog. je verliest nu uh, met 2-1. Twee eigen doelpunten, hoe kan dat? Ja, ja goede vraag. Nou, het was denk ik vooral uh, de eerste helft, uh, Dit was de eerste wedstrijd die we speelden. We zijn nu een week bij elkaar en er staan uh, van de vier verdedigers staan er drie uh, Indiërs die bijna tot geen uh, Engels spreken. Dus dat is uh, vrij, uh, vrij moeilijk te communiceren. En helemaal met kabaal wat van de tribune afkwam, uh, ja, was het eigenlijk onmogelijk om te communiceren. Dus we, we, er waren wel wat... Uh, wat foutjes achterin, wat communicatieproblemen. En uh, daardoor ook stonden we niet helemaal goed achterin. Ja. Hoe staat het met je Hindi dan? Wil, wil je die taal wel leren? Nou, ik ben uh, lekker aan het uh, Hindi aan het leren. Een oh, ja? uh, paar, <laughs> paar woorden. Pietje-pietje is heel belangrijk. Pietje-pietje? Dus, pietje. Uh, ach, ach, achter je. Ja, die, die gasten die gaan vooral, uh, die willen heel graag aanvallen. Dus die, die willen nog wel eens over de bal heen lopen. Helemaal de verdedigers. En dan uh, moet ik ze toch een beetje dicht bij de goal houden. Dus dan, dan roep ik heel hard pietje pietje en dan uh, luisteren ze meestal wel een beetje. <laughs> <laughs> en uh, ja, ik heb nog wat andere woordjes die ik al een beetje aan het leren ben. Dus dat vinden ze allemaal heel mooi en uh, dat uh, helpt af en toe wel. Maar uh, zoals vandaag in een vol stadion is dat echt onmogelijk. YouTube ploeg wel nog een paar keer goed in de race. Hè? We hebben we die wedstrijd uh, kunnen volgen via, via internet en zelfs uitgeroepen tot man of the match? Ja, ja zeker. Nee, het ging uh, op zich goed. Uh, maar ja, uh, ik win liever en ik krijg geen enkele balkool. Maar uh, nee, dat is leuk. Dat uh, dat, dat soort extraatjes die, uh, uh, die zijn ook aan deze competitie verbonden. Je hebt ook nog een, uh, de, de, de mooiste goal van de strijd. Volgens mij kan er ook nog een, uh, iemand uit het publiek... die kan ook nog een goal maken en daar een prijs mee winnen. Dus dat, uh, dat is allemaal uh, leuk daarnaast. Der, en uh, nou, het is een grote eer dat ik natuurlijk bij de eerste wedstrijd... Ja. Daar, uh, daartoe ben uitgeroepen. Maar ze maken er echt wat van, begrijp ik. Je zegt iemand uit het publiek die, die naar beneden kan komen voor afvuurwerk. Het is echt, echt groot opgezet en, en ook echt een, een, een, een vermaak, zou ik maar zeggen, voor, uh, voor de toeschouwers. Ja, het is gigantisch hier. Echt, die, als je die hele openingsceremonie gezien hebt. Nou, wij hebben de helft maar meegemaakt omdat we met onze warming-up bezig uh, waren. Maar als je ziet wat hier allemaal gebeurt. Ook uh, hoe het nu al eigenlijk leeft. Uh, het is een nieuw opgezette competitie. Dus, dus er was tot nu toe nog helemaal geen wedstrijd gespeeld. En dan moet je vanaf uh, nul af aan beginnen. En dan is het stadion al, uh, is al gewoon goed gevuld. Hè. ook als je de, de, de aandacht van de media ziet. Het is uh, echt gigantisch. Dus het wordt gewoon heel ontzettend groot aangepakt. En uh, ja, ik denk dat het een groot succes wordt. Ja, want, want er zijn heel veel buitenlandse hockeysterren gekomen. Houdt dat dan automatisch in dat dat niveau ook hoog is? Of, of trekken die Indiërs ja. waar, jij, waar jij mee speelt dat toch wel weer een beetje naar beneden? Uh, dat is wel waar. Uh, de Indiërs, er zitten uh, een hoop Indiërs die ook niet in de nationale elftal zitten, zitten in, in ons team. Nou, als je dat uh, naast de internationale poppers die, uh, die wij in het team hebben, als je die daarnaast zit, is dat wel een redelijk verschil. Uh, en ook op uh, tactisch niveau uh, uh, lopen ze wat achter. Maar ik merk wel, ik ben nu een week uh, zijn we bij elkaar. En die, uh, die jongens die pakken het wel echt snel op. Dus je ziet die, die jongens zie je gewoon groeien. En, uh, het gaat wel stap voor stap. Maar uh, zaken toch aan. En uh, het niveau wordt uh, langzaamaan wordt het kleiner. Maar je, mag, je moet wel geduld hebben. Want die jonge gasten vooral die komen van uh, redelijk ver. Dus uh, geduld hebben. Maar hebben alle, alle teams hebben daar uh, nou ja, last van. Kijk. Het hoort erbij. En, ja. uh, als, je, als je dat uh, in een Nederlandse competitie hebt... dan de buitenlanders die, die komen ook met uh, Nederlandse clubhockeyers in een team... die uh, niet van internationaal niveau uh, zijn. Dus dat, dat heb je in elke competitie. Maar ja, je zegt geduld. Uh, je, je hebt niet zo heel lang. Nee, klopt. Maar ja, we hebben wel twaalf uh, competitiewedstrijden... voordat, uh, de, de, de, voordat we in de playoffs, uh, naar de playoffs toe gaan. Dus uh, dit was de eerste. We hebben nog elf wedstrijden. Ja, we moeten wel een beetje vaart maken, maar uh, het is gewoon een hele gave ervaring om dit mee te maken. Helemaal in India, met het hockey, met uh, alles wat, er, wat erbij komt kijken. De hele entourage hier. Uh, het is echt, echt fantastisch om mee te maken. Het is een groot verschil met Nederland. En uh, als dit zo doorgaat, als het echt een succes wordt, dan wordt het nog, uh, nog veel groter dan dat het nu is. En lekker centjes verdienen in een maand thuis... Is natuurlijk ook niet onbelangrijk voor de heren hockeyers... en meerdere Nederlandse hockeyspelers daar in India... voor een maandje even tussendoor. En wat een mazzel dat onze eindredacteur gewoon Piet Telingheid... en niet Pietje, want dan zou iedereen achteruit kijken. En we gaan verder met de schaatsen. Noordlaren is dus de winnaar geworden... als het gaat om de eerste marathon op natuurijs. Je hoorde Herbert Dijkstra, die net het ijs aan het controleren was. Maar hij is niet de enige die polshoogte kwam nemen. Lambert Huyten, maar wat doe jij nog zo laat in Noord-Laren bij het ijs? Ja, ik kwam van mijn werk en ik had gegeten. En ik hoorde natuurlijk dat er marathon was. En ik was gewoon even nieuwsgierig hoe het ijs erbij lag. Aan de andere kant van deze weg ligt het Zuid-Laadermeer. Ik kan me herinneren dat jij daar eens door het ijs gezakt bent... en twee dagen later Nederlands kampioen werd. Maar hoe ging dat precies? Ja, Zuid-Laadermeer, ik, uh, ik was niet zo'n geweldige natuurijsrijder. En die jongens die, uh, zitten altijd op natuurijs te trainen. Dus ik denk, laat ik ook eens een keer doen. En prompt zak ik het door... En uh, ja, toen moest ik natuurlijk weer naar huis en ben in mijn, uh, ik, ik heb allemaal natte kleren uitgedaan. En ik ben helemaal in mijn, mijn blooitokers naar huis toe gereden. Toen kwam je voor een stoplicht, zo gaat het verhaal. Naast jou stond een grote bus met uh, de Plattelandsvrouwenvereniging. En die hebben de politie gebeld, want die zagen een naakte man voor het stoplicht staan. En jij kreeg thuis bezoek van de politie, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben naar huis gereden en inderdaad, uh, die, die mensen hebben blijkbaar gebeld... Want ik... Ik kom thuis, thuis douchen en ik kom onder de douche weg en dan staat de politie voor de deur. En die uh, dachten dat ik een of andere uh, uh, seksueel, uh, seksueel uh, ge aardig gek was of zo. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Want twee dagen later werd jij gewoon Nederlands kampioen op natuurreis. Het grappige is dat over een kampioenschap wordt nu alweer gesproken. Henk Angenent heeft getwitterd en die heeft gezegd... Stabiele periode vorst, reken er maar op over anderhalve week Nederlands kampioenschap. Geloof jij daarin? Ja, absoluut. De, de, de berichten zijn in ieder geval tot dit weekend goed. Het zou me niks verbazen dat uh, hier op het het Nederlands kampioenschap binnenkort weer wordt gehouden. We worden uh, Herbert Dirk in een gesprek met Lammert Huytema. Die, was hij nou door het ijs gezakt of hebben we hier te maken met een echte scheve schaats? mm Girl van de Temptations, besluiten met een paar berichten, basketballer Francisco Elson vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Iran de Rotterdammer is op proef bij de club Magram, Elson speelde in het verleden als center voor NBA ploegen als de Denver Nuggets de San Antonio Spurs, Seattle Supersonics Milwaukee Bucks, Utah Jazz en de Philadelphia 76ers 2 meter 11 lange, lange center doet ook vaak de aanvoedersband van de Nederlandse ploeg en dan nu in Iran, dat dus kan verkeren Gaat Kelvin Leerdam van Feyenoord na dit seizoen naar Vitesse Feyenoord uh, weet het nog niet en Leerdam heeft het nog niet bekrachtigd. Maar volgens Vitesse heeft Leerdam een mondeling-record bereikt. voor vier jaar. En de transfermarkt, althans wat de geruchten betreft. is weer in volle gang. Daar waar het gaat om de trainers. gaat Martin Jol misschien naar Schalken. U hoort het wellicht morgenavond. Straks eerst het oog op morgen met Eva Jinek. Morgenavond langs de lijn om tien uur. Graag tot dan. Canto Ostinato.